Dit is Golse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Golse Kringen staat onder de redactie van Leo Jooste, Ben Lonen, Els van Kemenade, Lucie Roodbol en Bernard Robben. En de techniek vanavond is weer in de vertrouwde handen van Stefan Eikenaar. En vanavond Golse Kringen gepresenteerd door Bernard Robben en Lucie Roodbol. En we hebben wat gasten, mensen, vanavond. We hebben maar liefst vier gasten, een drietal onderwerpen. Net al gevraagd om even goed richting microfoon te komen en af en toe te hengelen. Want anders zijn we onverstaanbaar. De eerste gast is uh, Ton Briels over zijn voorstel het kloosterplein te verrijken met een kiosk. En er stond een zeer futuristische Ton in, in de krant al een enige tijd geleden. Ik denk, zo, ben benieuwd wat dat gaat komen. Het is bijna een soort grote schotelantenne, zo zag het eruit. Hè? Ja, ja, ja. Naar het voorbeeld van elders. Dan hebben we twee gasten, Martin Hartsema en Ellie van Harberden over de Gorse afdeling van Amnesty International. Die houden deze week hun, uh, hun collecten. En als laatste gast, Mario de Kort over zijn woonproject Ruimte, Rust en Respect. En ik heb al eens gekeken, Mario, op de website. En uh, nou, dat ligt er niet om, daar staat dat nodig op. Dus daar gaan we vanavond nog het nodige over horen. Lijkt me een zeer boeiend onderwerp. Maar als gebruiker doen we altijd even een rondje. Wat was er in het nieuws, lokale nieuws? En dan beginnen we altijd met de dames. Lucie, wat uh, heb jij te melden? Nou ja, ik heb geen, ja, één nieuws, die weten we allemaal. Maar die geef ik dan maar aan een ander. Verder heb ik niet zoveel nieuws. Uh, alleen een opmerking. Afgelopen zaterdag uh, heb ik naar de carnavalsoptocht gekeken in Goorle En ik vond hem dit jaar leuk. Over het algemeen zijn de carnavaloptochten wel leuk. Maar ik vond hem dit jaar leuker dan anders. Veel leukere loopgroepen en veel meer wagens. Zat hij goed in elkaar? Waren er geen goed. Nou teveel, ja, maar dat is altijd, Nou ja, dat, meters, is, dat, niets, dat, dat is altijd, maar dat ja, heeft ja. ook denk ik te maken, maken met die wagens die ook die, die vluchtheuvels of die, die, die, die, die, die, die nou hoe ze, de verkeersdrempels ja. op moeten. Dat is nog een vak apart, denk ik. Mm -hmm. Maar het viel mij op, veel, veel meer wagens, veel beter verzorgd en uh, ja, het is geen nieuws, maar... Ik wil het toch even gezegd. Nou, toch een ha, Je hebt ja. genoten van het carnaval het, en, van de, ja. en van de opstoet, hè? Ja. zo zeggen ze ja. dat ja. toch? Ja, ik, ja, Misschien kan ik er even winnen. Ik was in Prüm. Prüm in Duitsland. Prüm in Duitsland, ja. Zuid-Eifel. Ja. En ja, dat is een klein plaatje. En er was ook een carnavalsoptocht. En die konden wij zo vanuit ons hotel zien. Ik denk dat er wel vijftig wagens waren. Oh, nee, dat, dat is echt dat onvoorstelbaar. Hebben wij niet. Nee. Maar dat doen ze uit al die buurtschappen en dorpen komen daar die, die carnavalsoptocht uh, bevolken. Hè? Dat vond ik eigenlijk wel interessant. Ja, Duitsland is ook een heftig carnavalsland volgens mij. Meer dan, uh, meer dan Nederland denk ik. Daar ja, ja. Ja. kunnen ze wat van. Ja, ja, ja, ja. Uh, Ellie, wat is jouw nieuws? Uh, ik heb een stukje uit uh, de krant. En uh, daar gaat Goorle, de overheid, die gaat uh, geld geven. Twee ton in uh, fonds voor startersleningen. Ja. Ja. Dat ja. hebben wij... Uh, ja. gevonden. Dus dat is ja. wel een goed bericht. Dat is een goed bericht, ja. ja. Toch weer geld is voor, uh, voor de starters. Uh, ja, zeker. Mario uh, kijkt al kritisch en schudt van nee, Reageer eens even snel, Mario. Ja. Uh, ik stel, stop bouw starterswoningen. Dat zeg ik. Stop bouw starterswoningen. Oh ja, starterswoningen. Ja. En ik zal het nog één keer te uitleggen waarom. We weten allemaal, de woningmarkt komt in beweging van onderaf. Ja. Dus de mensen die wonen bijvoorbeeld in de Rijtstraat, die komen dan hassen in de ik ken die laan, ik kennen die laan. Ik ga misschien met een dochter Keislaan wonen. wat onderaf komt de beweging. Als je nou van onderaf bij gaat bouwen, dan komt er niks in beweging. Heel simpel. En dan weet ik al, dan worden die niet gebouwd. Maar je moet je toch afvragen, die starters. En ik weet dat ik weer heel veel ga zeggen. Nou. Die krijgen dus een lening. Ze krijgen er een huis van 250.000 euro. Nou, hoe ziet dat huis eruit? 98 meter grond eronder. Verder is het ongeveer 322 kuub maximaal. Misschien hebben ze het ook wel op een hoekskers voor. Nou, een beetje bijgeteld. De keuken erbij. 270.000 hypotheek. Nou, daar zitten dan best een tweeën. Goeiedag. De is van die starter... dat hij de keer het gaat verkopen. Want het huis wordt te klein. Dat hij weg kan. Maar ik kan niet wegkomen. Het huis is te klein gebouwd en die heeft het ook hypotheek. Dus er is alleen maar heel tijdelijk noodverband. Maar, maar mogen we aannemen dat de, de, de markt toch weer een beetje begint aan te trekken over enige jaren? Of zie jij het zo somber het, nou, het, in het. Want, het want, want dan ding. komen deze mensen wel aan bod. Hè? Nee, nee. Ah, we hebben ons dus al kapot gebouwd. We hebben te veel woningen. Mm -hmm. En daar praat ik dus, ik praat niet over helemaal overal. Maar we, en we hebben te maken met bevolkingskrimp. We moeten gewoon er eens aan. We hebben bevolkingskrimp. Mm -hmm. En we hebben gewoon verkeerd gebouwd. En wat we dus hebben. En we hebben te hoge hypotheken. En uh, 20% van lint. We staan onder water. Dat is, dat is allemaal waar. Maar nu gaan we niet bouwen voor starters. Waar, gaat, ga, waar gaan, ik die ik gaan die mensen ik dan uit? Je gaan lekker bestaande woningen kopen. Dat leuke maar huizen die, eruit. Maar die bestaande mensen, woningen, die kunnen ze niet kopen. die mensen gaan er niet uit? Nee, nee die gaan er wel uit. Ze staan, staan allemaal te kopen. Alleen die huizen zijn te duur. En dan krijgen we <laughs> ja. het, het, het maffen. Dus die mensen hebben het huis ooit gekocht. Laten we maar eens zeggen van 30.000 gulden. Ja. En die hebben er dan inderdaad uh, 40 jaar met veel plezier in gewoond. En de keer een nieuwe keuken gezet. Die wil dat 250.000 euro buur. even maar, maar, maar, wachten voor, ja. een, voor een oude ballentent. Want <laughs> ja, meer is er niet natuurlijk een huis van 40 jaar oud. Toen al gebruikt als een soort Bogaars woning. Ik zie zo de typische woning aan mijn voor. Dat is niet veel bijzonders. Dat is niet meer als de gevel. Slecht geïsoleerd, enkele klaas. Gewoon die huizen maar, maar, zijn het maar, helemaal maar, niet maar, ja, Jouw boodschap is van uh, stom. Dat hadden ze nooit moeten doen. Nee, dat moeten ze niet doen. Ja, dit. Uh, wat er nu gebeurt, bijvoorbeeld in Boskis, In Boskes, ja, ik loop weer uit, je moet mij niet in het programma halen, dat weet je. Um, de Boskis, die worden gebouwd tegen de snelweg aan. Wie bedenkt nou op tegen de snelweg te gaan wonen? Als er tussendoor zoveel ruimte is, dat is al dwaas. Zo is het mee beginnen. De mensen die er zitten, komen nooit meer van het huis af. Nee, dat is heel vervelend. Ja, het is één grote ramp. De, de rapen zijn echt graag. Maar zijn ze de meeste woningen niet kwijt al daar? Nee. In, in die geluidswon? Nee, nee, nee. Allemaal, dat nee, is één dat, e dat is gewoon één er, e uh... e oh, nee. er zijn er een aantal die uh, verkocht zouden weg. moeten worden zijn, inmiddels verhuurd. En dat zijn er best veel. Dus, nou, nee, hetzelfde slecht. Ja, ik, nee, maar ik bedoel, er zijn er al een maar, aantal. Uh, ik ben streng, ik ben streng ja. want het was een leuk bericht. Oh, sorry, ja, ja. Ellie was een leuk positief, bericht. He? maar Het zei was een positief bericht. Een positief en dat wordt even onder tafel geschoffeld. Ja, ja, ja, maar ja, daar ja. kunnen we misschien straks nog even over hebben. Ik, ja. Ja. ik ben met jou sorry, van mening, Ellie. ik vind het ook best een, iets, a, een aardig iets. Ja. Dat en ook oh, die mensen, ja, gedacht. dus je hebt toch weer dertien dus. jonge mensen die Omdat kunnen gaan starten. En dat ze financiële ondersteuning krijgen. Dat vind okay. ik goed. Dat op zich En om het positieve verhaal overeind te houden, gaan we naar de volgende gast. die hopelijk aardig positief nou, nieuwsje heeft. Nou, het Martin? Het enige positieve van dit weekend was dat Willem II een puntje bij Twente had. <laughs> ja. Maar dat ze er wel punten Eerlijk. op achteruit gegaan zijn. Ja, ja, ja. En, ja. Even dus voorspellers. Gaan, nee. <laughs> nee. gaan ze eruit, uh, Martin? Gaan ze eruit? Jawel. Ja? Ja. Ik ja, vind het jammer, ik vind het doodzonde man. Ik vrees het ook, ik vrees het ook. Um, Mario, jouw nieuws. Ja, ik heb geen verstand van voetballen. Dat moet ik even zeggen. Uh, hebben jullie het niet in de gaten ingehoord wat ze gaan spelen? Er is Oorlog in geworden. Echt nee, serieus? Check, check ja, check je, check check check je check. ziet. Het L is ongelooflijk. ongelooflijk, Je ziet dus inderdaad de dinetjes voorbij komen. De wat? Al, de dineetjes. gewoon de drie gangen minuutjes. Oh, dat? Ja, oh, ja, ja. En dat, dat gaat tegen elkaar ja. omhoog, hou je vast. Je kunt al eens even kijken, het laatste nu van de bosjes, leuke advertentie overigens. Mooie kleur, blauw gekozen, viel er goed op. En dan gaan we al eentje van voor 12,5 euro, 14,5 euro. Nou, de eetkamer, nou, toch de tent van goor, fantastische tent vind ik dat, hè? Uh, nou, die heeft toch maar zijn prijzen scherper gezet. Die was al scherpe prijs. Voor een eten een euro kuur uit eten. Er is... Vind je dat een slechte ontwikkeling? Nou, dat toont in, fe... nou, uh, het toont in feite aan dat er toch behoorlijk wat aan de hand is. He, dat er dus ook zelfs de, de, de, de grootste zaken die hebben te maken met omzet terugval, De mensen zijn zo bang om te besteden. Ze zijn allemaal doodziek worden gemaakt. Door de constant negatieve berichtgeving enzovoort. Omdat we te weinig de realiteit willen zien. Hmm. Het is een beetje kip met pruimen. Maar zou, zou daar het moet ook, iets anders mee ja. zou Het zou ja. ook anders kunnen zijn. Uh, ik had het straks over pruim. Als je in Duitsland komt. Dan ga je met tweeën eten. En dan heb je een lekker flesje wijn erbij. En dan ben je voor 15, 16, ben je klaar. Klopt. Lekker. Ja. Een, lekker ja. dan, moet je, dan moet je hier eens proberen. Dus ja. hier ja. zijn de prijzen gewoon de pan uitgereden. Ja. Ja. Die zijn on, on. Die zijn on... On echt hoog. Ja, ja. Dat en, en die menus van 12, ik heb toevallig voor de week bij Boskes gegeten, want ik, ik doe dat nou uh, <lacht> lekker ja. eten of wel. En uh, het is wel aan bepaalde tijden gebonden. Dat zijn volgens mij die dagmenus. Want als je gewoon na half zes of na zes uur komt, dan moet je gewoon. Dus dan moet je gewoon. Maar wat me dan opvalt, de drank blijft altijd duur. Misschien dat het erbij ligt. Maar, uh, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, natuurlijk. Ja. Ja. Maar, maar, maar, maar, waarom, maar ik ben er wel mee. Waarom moet, als je woont in Duitsland, je koopt het is echt een keer uitmuntend tegen 12,5 euro. Uitstekend. En gewoon zakken, schnitzelen, zo, zo wijdig. Nee, maar ook in, in een goed restaurant. In een goed restaurant, als je daar ja. met z'n tweeën zestientjes hebt betaald. Ja. Toen heb het goed betaald. En je krijgt er een goed glas wijn bij? Perfect. Duitse wijn ja, is perfect. ontzettend lekker. Duitse rode wijn is En dan een fles wijn voor een tientje, aardig zo. Aardig en dan een tientje of zo. Ja. En maar een, en een is, Mario, ik hoor jou zeggen, de, de strek, oorlog, dat is eigenlijk ja. helemaal niks. Er ja. zou geen oorlog moeten zijn. En ik hoor jou zeggen, Ton, van nou, dat is uh, niet slecht voor de prijzen. Voor de prijzen. Nee, nee, maar ik begrijp wel dat de horeca-mensen veel willen verdienen. Maar als ze willen verkopen, dan moet je niet met die prijzen hoog zitten. Zo is het nou eenmaal. Er zijn toch ook al horecazaken die met het bring your own principe werken. Zoals in andere saxische landen. Breng je eigen eten bij of zo? Nee, Drinken. Oh ja, oh. ja. Nou, dat is Echt waar. Ja, hoor. Oh, ja? Ik ben dat in de pers tegengekomen. Ja. Oh, dat blinkt voor mij helemaal nieuw in de ogen. Uh, een dat beetje dat verarming dan. vind ik dat. Ik vind de gele. In Anglo-Saxische landen ja. zie je ja. dat. Ja? Ja. Ja. Oh. Jongens, ik ja. ga even naar mijn nieuws. Want uh, ja, het grote <laughs> Ik denk dat we makkelijk Zo het uur kunnen volpraten. Maar ik wust? Ja, uiteraard, Irene Wuster. Dus je moet hartelijk feliciteren. Ik vind de meid blijft heerlijk aan de slag. Ik had een tijd terug het idee van, dat gaat niet meer zo best met Irene, maar ze zet een tandje bij en het gaat fantastisch. Dus iedereen vanaf deze plek proficiat Jammer dat ze niet meer hier woont. En speciaal even ook dan van je oude buurman, Ireen'tje. Weet je nog, dat we jou vroeger, toen een baby was, Sirentje noemde. Weet je dat nog? Sirentje. Is het echt Mario? Ik niet meer Was jij de oude buurman? Jazeker, we willem buurtjes met buurman en Channette. Oh, mijn geheugen. tot mijn Weer, we willen Channet, ja, ik zeg het goed. Het is doorgaan, dat hebben we. Nou, ik, ik, ik pak nog even de kant erbij van afgelopen zaterdag. En er stond een, een aardig bericht in over de, de nieuwe Vonder weer iets dichterbij. En de nieuwe Vonder is de nieuwe school die ze gaan bouwen in, in Riel. En een tijd terug zou ik een bericht in de krant staan zo van... Uh, het gaat hartstikke slecht met, uh, met, met het onderwijs en de scholen en het leerlingenaantal aan het loopt En dan moeten scholen gaan sluiten, onderwijs en personeel er staat op. En dan denk ik van, nou, dit vind ik hartstikke goed... Ik lees even, basisschool De Vonder in Riel wacht al jaren op een nieuw onderkomen. Het huidige gebouw aan de Bernhardstraat is sterk verouderd. In het huisvestingsplan onderwijs van de gemeente stond de bouw van een nieuwe school... ...voor 2016 onder planning, maar dat is al twee jaar naar voren gehaald. Ik vind het positief en hartstikke goed. Mario, oh, dat, dat, ja, ik, ben ik het hier ik, ook mee? niet mee eens? Ik kijk, ik kijk weer kritisch. Ik bedoel het volgende. Jullie weten, ik heb er ook gezeten. Nee, ik, ik ben dus tegen de bouw van die brede scholen. Dat weet je. Nou, we zien nu al, we zijn drie jaar later... Ik heb hier gezeten en ik werk ook aan een soort... Eh, eh, Mario, in twee zinnen. Even heel kort. Waarom ben je tegen de brede school? Uh, in twee ah, zinnen. Bevolkingskrimp. We hebben niks te maken met de brede. En uh, wonen en school gaan kun je niet combineren. Bevolkingskrimp heeft niks met de brede school ja, nou, te maar, maken. Nou, he? Gewoon nee. het, aantal, het, aantal, uh, het aantal studerende kinderen uh, die naar school gaan enzovoort, dat neemt af. Staat van overschot aan scholen. Tegelijkertijd door op een brede school te gaan combineren allerlei disciplines. En daarboven mensen te laten wonen. Dat werkt niet. Dat, ja, maar mag ik er nog iets aan toevoegen? Ja, ja. Ik, uh, ik heb daar ook wat uh, ideeën over. Als je kijkt naar de brede scholen, die hebben ook allemaal grote ruimtes gecreëerd. Hè, waar ze toneel kunnen doen, waar ze van alles kunnen doen. Ja. Die proberen allemaal ook weer mensen binnen te halen. Ten koste van het Jan van Bezouwhuis. Uh, dus je bent het ook niet mee eens met die ontwikkeling nou, die nu gaande is? Nee, eigenlijk niet. En dan zo. wordt daar ook weer gebouwd. Er is dus ook weer een brede school ja. is er in, in Riel. Hè. Dus waarom ja. gebruiken ze dat allemaal niet? Ja. Dus ik weet het niet of dat zo'n goede ontwikkeling is. Ik weet het niet. Ik heb het allemaal verteld. Zo. Ja. Wij vinden onze onderwijs, onderwijs, onderwijskundige Lucie daarvan, van die brede. Ik school sta op een middelbare mee. school. Ik, ik weet het. Ik, heb, ja, ja, ik, ja. Ik, ik vind de ontwikkelingen ook. Ik ben het wel met een je eens dat, dat, uh, dat het inderdaad wel heel erg breed gaat worden. Ik vind onderwijs moet gewoon onderwijs bieden. <coughs> en uh, en het hoeft niet breed. Wat, wat vinden ze bij de familie van der Harberden uh, thuis daarvan? Enig idee? Uh, wat dat vindt weet. Pieter daarvan? Dat was een groot voorstander van de brede school. Ja, volgens ja. ja. mij, ja. mij ook. Dus je moet met en tenen thuis zitten luisteren nu momenteel. Of je hebt straks nog wat uit te leggen. Nou, Daar nee, ga, nee, ga nee, je nee. niet meer naartoe. Nee, maar het kan ook zo zijn dat het uh, beter ten, hele, ten halve gekeerd had. Ja, ja, maar nee, maar ja, ja, Ze staan er hè. Ja, ja, oh, nee, ja, ja, ja, ja, we kunnen niet meer terug hè. Ja, oh, nee, oh, nee, nee, oh, nee, nou, nog twee kleine berichtjes en dan gaan we naar het onderwerp. Ik zag ook staan... Heb jij nog geen beurt nee. gehad? Ik heb nog geen beurt gehad. Nee, heb... oh, Sorry. Ik zal even naar mijn tweede lijnen. Werksessie verkeer. In Gorle is weinig animo om mee te praten over het nieuwe vervoers- en verkeersplan. En voor de werksessie in Riel hadden zich in no time 15 mensen aangemeld. Dus uh, in Gorle raar. Nou, en dan verder, dat moet je wel aanspreken Ton, een open avond slagwerk. Het wordt herrie en hijstra in Gorle. Want uh, op 22 februari houden ze zeg maar een soort open huis. Dan mag je kennis komen maken met drums, met kajon... Nou, dat gaat er spannen en er is in uh, Goorden van kwart over acht tot één uur, tot negen uur. En Jan van Bezouden wordt. Ja, uh, uh, Laat ze maar kennis maken bij dit ja, instrument. Nee, nou, goed. Jou, jouw berichtje nog? Jouw korte bericht? Ik heb geen korte bericht, ik heb een heel lang bericht. <laughs> het het moet kort, joh. Nee, ik, uh, ik las vandaag in de NRC een, uh, een bericht wat mij toch wel een beetje uh, aansprak. En dat is uh, dat er. Uh, een, een soort kloof begint te ontstaan tussen ouderen en jongeren. De, de ouderen daarvan dan vinden de jongeren dat ze het te, te, te goed hebben. Dat ze een goed salaris nog inhalen. En dat ze een goed pensioen hebben enzovoort. Jongeren die nog moeilijk aan de bak komen. Maar wat ze vergeten is dat, dat wij natuurlijk die periode ook allemaal hebben meegemaakt. Dat, dat het minder ging. Denk aan, aan de, de, de oliecrisis. En zo zijn er meer van die dingen. Bestedingsbeperking. Bestedingsbeperking. Al die flauw al dat gedoe. En wat er ook nog eens bij komt, is dat wij, uh, wij gepensioneerden hebben in de tijd ook uitgebreid betaald aan de AOW'ers, die nog nooit een cent betaald hadden. Dus ja, ik, ik, ik begrijp het wel. En ik begrijp ook dat de jongeren uh, wat minder in staat zijn om zich te, te organiseren, hè, want ze zijn zo individualistisch als de pest. En ja, dan, dan is er zo'n partij uh, als uh, 50 plus. En die uh, zou op dit moment 16 zetels halen of zoiets. 24. Oh, 24. Dat is een spreken voor de jongeren. Want nou, je, ik ook. Als je niet van academisch komt of een opleiding. Het is moeilijk om aan de bak te komen. Een vaste aanstelling zoals wij. Ik heb nog de tijd meegemaakt. Twee maanden werken. Je krijgt een vaste aanstelling. Je kon daar een hypotheek mee krijgen. Je kon je pensioen opbouwen. Mijn dochters, die zijn volwassen vrouwen. En die kunnen nog steeds geen pensioen opbouwen. Hobbelen van de ene jaar contract naar het andere. Ja. En, uh, en, en, en ja, nee, ik vind dat ze het zwaar hebben. En het is dus ook moeilijk om aan een, een, een, een hypotheek te krijgen om een huis. Want ze hebben geen vaste aanstelling. Ja. Nee, dat is ja. Ja. natuurlijk nou, zo. Maar het verwijt naar de ouderen toe dat... Ja. Dat het allemaal nooit zo geweest is. Dat is ja. echt nee, nee, om. nee. Ik okay. ben het volstrekt met je. Het is een opmerking naar mijn hart. Ik vind het er heel mee eens. Want uh, wij, wij worden af en toe een beetje weggezet als profiteurs. Ja. He, als ja. lui die zeiken die, die ja, en niet, zeuren nee. en die onvoorstelbaar veel geld hebben. Ik erger mij kapot als ik die er in Samson hoor zeggen: zo van elke ouder heeft ongeveer een eigen vermogen van 2, 3 ton. Zit in het ja, huis. In het huis. Ja. Ik word daar dood en doodziek nee, van. Nee, maar dat is ook het punt. Want dat huis is allemaal prachtig. Maar de meeste huizen gaan ja. vervolgens naar de kinderen. Waar je dus ja, zelf ja, geen ja. fluit aan hebt. Dat klopt. Zo ja, ja, ja. is het ook. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar daar hebben die mensen wel een hele carrière voor gespaard. Ja, dus ja, ja, ja dat vind ik ook. Dat ik dat, ja. Ja. Het met je eens, ja. ik, heb, ik heb er hard voor gewerkt, hard voor gespaard. Ik vind sowieso dat die tegenstellingen gemaakt worden. Ik denk dat de ouderen hebben die het echt moeilijk hebben. En ja. die ja, inderdaad ja, uh, uh, hardsteun nodig hebben. Die onterecht hard aangepakt worden. Maar er zijn ook ouderen die het wel goed hebben. Mijn pensioen ging deze maand 80 euro naar beneden. En dan krijg ik nog een berichtje van mijn eigen pensioenfonds. Ons, of ze dit inderdaad gaan afstempelen. of voor de tweede keer gaan korten. Ja. dit jaar nog. Ja, he? ja. Ook. Ja, ja. En dan, dan mogen wij niks en zeggen. En ik krijg al zes, zeven jaar. geen indexeringen, ja, ja, ja, ja. geen prijscompensatie, helemaal niks. Dus in ieder geval weer dik hoeveel in. Dat is min 20%. Ja, alleen zijn wel. Ja, ja, ja. Onvoorstelbaar. Dus het nee, dus is jammer dat die tweedeling zo gemaakt wordt. Oudere jongeren. Ik vind het ook jammer. Ja, dat zou niet moeten. Jongens, we gaan naar het onderwerp. Tom, we gaan naar een positief onderwerp. Een positief onderwerp. Ja, het stond uh, al enige tijd terug in, in de krant. Plan voor uh, Vaste Kiosk, Kloosterplein in Goorland als open cultuurpodium. En uh, je hebt ervoor gelegd, uh, las ik, aan de, de contactraad Cultuur. Ja. Uh, waarom heb je daar een contactraad Cultuur voor? Nou, wij zitten als, als jazzpodium, zijn wij lid van de contactraad Cultuur. En uh, in de rondvaart heb ik dat ter sprake gebracht. En de keer daar weer, daarna hebben we daar nog eens een keer over gesproken, toen heb ik het voorstel gedaan. Uh, laat mij nou maar eens een A4'tje schrijven over uh, mijn ideeën over zo'n kiosk. En dan drop ik dat bij de cultuurraad die daarmee aan de gang moet. Ik vind ja. dat het daar eigenlijk ook wel thuis hoort. Ja. Uh, ja. Dus uh, ja. dat was eigenlijk het idee. En ik vond nou, dat eigenlijk... heb ik gedaan. Ik heb dus een A4'tje, nou, een dubbel A4'tje. Maar... Ja. Ja. Nee, je hebt het ook voorgelegd aan Theo Tak, dat is momenteel de interim voorzitter van de, de, de contactraad cultuur. Ja. En die zegt dan, ja, ik kan er niks over zeggen, want ik heb het plan nog helemaal niet gezien. En dan denk ja, ik, ja, dat vind klopt. ik een beetje flauw. Ik zeg, nee, uh, volg voor me je fantasie en uh, ga mee in die fantastische idee. Ik vind het een uh, geweldig idee. Voor nee, mij mag ik ik, het ook. Natuurlijk, Mario, wist, ik kijk gelijk even naar jou. Nee, wacht even. Hij ja. wist, even, ja. terug, even terug op Theo Tak. Theo Tak wist ja, ervan, maar zwaar. die had dit nog niet gezien toen dat artikel in de krant kwam. Aha. Dus daar kun je niet kwalijk nemen. Oké, okay, oké. Okay. Maar waar moet u komen, Ton? Waar moet u komen? Nou ja, in principe vind ik in het kloppend hart van Gorlen. Want een kloppend hart, dat moet ook iets, iets hebben wat, wat aantrekt. En ik vind juist ook een cultuurpodium, want ik noem het geen kiosk, ik noem het een open ja. cultuurpodium. Ja. Ja. Dat, dat is een plaats waar mensen samen kunnen komen, waar dingen gebeuren. En dan bedoel ik niet alleen muziek, maar dan bedoel ik ook bijvoorbeeld, uh, voor mijn de speakers corner. Of uh, ja. uh, jeugd die daar een, een, een podiumervaring op doet. Of toneel of uh, zanggroepen, noem het, er kan van alles gebeuren. Ja, ik zak ja. weer op mijn stoel. Ja. <laughs> maar jij bent geen voorstander, lees ik, voor een mobiele kiosk. Het nee, moet nee, een, vaste, nee. een vaste kiosk worden. Nee, een mobiele kiosk, dat is net zoiets, ik heb dat vergeleken met het, uh, met het schaakbord, hè, dat is ook eens een keer op het, uh, het uh, kloosterplein neergezet. Ja, ja, ja. En... Uh, <laughs> Ja, Tom ik... probeert overend te blijven in de ja, stoel. Want stoel okay, die hoort, maar die hebben hun beste tijd gehad. Maar dat, dat heeft dus een, uh, dat vond ik een goed initiatief. Hè? Een schaakbord. Hè? Dat jongeren die hadden daarom gevraagd dat dat uh, ter beschikking was. En de schaakstukken die zaten dan in zo'n huisje en die moesten dan als, als je wilde schaken moet je zo'n sleuteltje gaan halen. Het gevolg daarvan was dat er nooit iets gebeurde. Het is, nou, is ook nooit gebruikt. Ja. Datzelfde zie je gebeuren met een mobiele kiosk. Dan moet je dus vooraf alles plannen. Je moet gaan vragen aan de gemeente van kan ik die kiosk uh, krijgen. De vraag is nog maar wat je daar allemaal niet voor moet betalen. He, dat is ook nooit de, de vraag. En uh, dan, dan staat er dat ding en dan moet het weer afgebroken worden. Dat kost goud en dit kost eenmalig geld. Maar moet je niet altijd naar de gemeente? Stel dat je daar nou, er komt zo'n zo zo vaste ding te staan, en vergelijkbaar met wat ze daarin in, in veld geplaatst hebben. Ja. Moet je toch niet, als je wil gaan blazen, daar naar de gemeente van... Natuurlijk, dat maar, zal maar toch moeten. mijn idee zou zijn, probeer daar nou eens een soepele regeling voor te bedenken. Een regeling die het zodanig maakt dat, dat je niet voor alles... Uh, ik heb daar nog niet zo'n zo goed beeld van hoor, maar... ...dat je niet voor elk, uh, elk evenementje wat er is... ...dat je dan een vergunning moet gaan aanvragen. Da daar zouden dus regels voor gesteld kunnen worden. Ja. En als je binnen die regels blijft... ...dan zou je daar moeten kunnen doen wat, wat, wat mogelijk is. Ja. En als je daar bovenuit komt... Ja, ...dan moet je aanvragen bij de gemeente. En zoiets ja. zou, zou het kunnen zijn. Hè? Jij wilde per se geen kiosk... ...als je ooit op het Oranjeplein heeft gestaan. Hè? Dat, uh, nou... Zeg je van, uh, nou dat, nee, uh... ik, heb, ik heb in het verleden... ...heb ik daar eens met, uh, met wethouders... ...en, uh, en, uh, en uh, gemeenteraadsleden over gehad... Een, die vinden dat, dat zo'n kiosk, uh, zeker op het Oranjeplein, dat, dat moet niet iets zijn wat, wat een kolos is, waar je niet doorheen kijkt. En daar, daar ben ik toch wel mee eens. Mm -hmm. Je moet een beetje zicht houden op dat, uh, hier dat uh, mooie java van Bazaarhuis. En uh, het moet niet in de weg staan, hè? dat is ook een punt. Hè? Want uh, bijvoorbeeld het midsommerfestival, ja, daar komt een grote tent en, en dan moet dat ding, dat zou je daarmee kunnen gebruiken. Hè? Dat, uh, dat is juist heel erg handig. En je kijkt er doorheen. Uh, het is een mooi geheel. Ik had het Bokito-proef Bokito genoemd. Proef ja, ja, ja. uh, hij, hij, hij is nu hufterproef geworden. Hufterproef. En, uh, <laughs> Hoe kom je op het woord? Ja, en onderhoudsvrij en noem maar op. Dus wat wil je nou meer? Maar zou zo'n ding ook niet kunnen staan... daar op, die, op dat braakliggend gedeelte kijken? Ja, maar ik... Ja, maar wacht, kijk elke hebben, keer naar dat, dat, ja, jou. Ja. Ja. Ja, nou, ja. Daar zou destijds een gigantische woontoren gebouwd worden. Nou, Die komt er dus voorlopig ja. niet. Als we daar nou die eens plannen. Ja, dat is grond ja, van, van, van, van, van, de, van de woonstichting. Waar kan ons ja. dat schelen? Ja, ja. Maar, maar moet ik, je terugkopen. Ik, ik, het wordt tijd dat ik toch wat ga vragen. Ah, ik wil weten wat kost het ding. Geen idee. Wacht even. Ik weet wat het kost. Wacht even. De weet het weer. Mag ik eerst even wat zeggen? Ik heb een aantal jaren terug. Toen zat ik nog in de gemeenteraad. Toen heb ik het voor elkaar gekregen dat er 50.000 euro uh, geormerigd geld zou zijn voor een kiosk. Ja, dan Even direct te vragen, wat kost het? Als je iets op moet het moeten weten wat het kost. Nou, wat kost ik, het? Wil, uh, ik kan zeggen, we gaan met de vliegprijs. Nou, maar wat kost een Als je dat kost, dan kost het nou, 400.000 euro. Wat kost het? Wat, wat kost dat, het bij, dat dus, dat, klare taal, hè? Wat kost het? Nou, 3,5 ton. Dat kost het. Oké, dat weten we dus. Wacht even, wacht. 3,5 ton? Die kost ton, ton. Je, ik kost 3,5 ton. 3,5 ton. Dit ding, dit ding. Ik heb getekend, ik heb getekend de kloosterprijs. Ik heb niet ja, een leuk Denk van het Kloosterplein. We zien hier, ik ga die zeggen, ik ben voor de muziek, ik ben voor alle bewegingen, Dat ik duidelijk even maar ik ben de man. Probeer ze met nuchter verstand. Dit is het Kloosterplein. De kruiden zijn de rotte plekken van het Kloosterplein. De rotte plekken van het Kloosterplein, dat is, we beginnen met Villa Sperber. Zien we meer? Nee, eerst krijgen we dus. dus uh, de bank? Uh, nee, nee, nee, van de dingen. Nee, nee, dit is de ding, het hoeksje. Kalverstaat, dit is de Kalverstaat. Ja, ja. ja, ja. De woningstichting. Ja, Dan hebben we hier uh, Villa Sperber. De rotte plek. Dat, Dat is een uitdaging. Ja. Nee, wacht ja, dus ja. Dus, ja. even. Maar voorlopig hebben we ja, niks nee. te vertellen. Dan krijgen we de volgende rotte plek. die zich aan dien, Naast Filastella. Dat is ook een rotte plek. Naast huizen? Drie grote rotte hollen. Ja. hollen kiezen. Wat we daar dus hebben. Grote problemen zijn. Verder durf ik te stellen. Dat is eigenlijk het geld van die 7,5 ton. het Kloosjepijk gekost heeft. Ik vind het een zeer, zeer pover resultaat. Het wasting of money. Ja, maar Mario, nee, we nee, hebben nee. nu over kiosk, nee, niet nee, over nee, alles nee, wat er nee, al nee, hangt. Nee, uh, we, dat, gaan, uh, we gaan prioriteit stellen. Ik ben allereerst een kiosk, we zien op vele plaatsen waar een kiosk dus is, dat die eigenlijk nauwelijks gebruikt wordt. Ik ben betrokken bij de kiosk in Oosterwijk. Ze zijn zo blij dat ik daar af en toe een programma in kan vullen, dat wil je niet weten. Een speciale kioskcommissie is, dan krijg je het niet voor elkaar. Wij in Golden wel, maar als de Oosterwijk ja, bijna niet het. kunnen, op de mooiste plek die er is, dan krijg je de kiosk niet gevuld. Kunnen we alles menen, jongens, even in het begin, even enthousiast, dan gaat het weer zwaar tegenvallen. Nou, dan zit er dan uh, mee zo even, even een soort wond uh, nou, daar staat er dan een groot betonnen krenk. Nou, goeiedag, staat vreselijk in de weg, staat, jongens, los nou, ah, ik ben voor een mobiele chaos dus in de samenwerking met de omliggende gemeentes, enzovoort, enzovoort, dan komt er namelijk zo'n kar, die kost een ton of 6 7 hydraulisch, die vouwt open, nou goed, de gemeentes kunnen dat gaan betalen, dan weet ik van wat, nou. Lekker multi gebruik van zo'n ding. En ik had het net zo futuristisch uitzien. Dat is allemaal gewoon mogelijk. Dat is één. Dus ik ben voor een zoiets dergelijks. Voor zo dergelijk, Maar dan samen met meer mensen en meer gedragen. En laat ze nou Dus kiosken gaan plaatsen. is denk ik dat deze ernstig rotte plekken. Die vele grotere prioriteit verdienen. Ja, maar maar, maar joh, jij vergeet één ding uit het oog. En dat is. Jij zegt dat dat alleen maar een kiosk is. Om eens een keer wat te doen. Nee. Ik zie het als, als een centrale plaats. Waar, waar dingen gebeuren. Als kloppend hart tegen horen. En ik heb hier gezegd: een, een plein als een kloosterplein. Oh. zonder kiosk, klopt niet. Oh. Een plein, het een, een plein met zoveel rotte plekken, dat moet eerst in orde gemaakt worden. Dat, dat is een en... Maar die wel. rotte plekken krijg je zomaar niet kwijt. Jawel, wij, wij moeten ja. de, we, ah, ik heb een beetje oplossing natuurlijk. Ik heb een klein beetje oplossing. Ja, maar... uh, de filasperber de moet gewoon gekocht worden door de gemeente. En niks anders. En dan ze, natuurlijk, dan hebben ze de boete in handen. Dan hebben ze, ze ingrief. Dan kunnen ze nog gaan kijken wat ze ermee gaan doen. Maar ze hebben ze niets te vertellen. Vandaag en vorig komt er een of andere Chinese meneer. Of een meneer uit Korea of de Rus. En die koopt dat op. En die maakt iets van waar we eigenlijk helemaal niet blij mee zijn kan zomaar gaan gebeuren. Uh, volgens mij helpt het over kiosksplaatsen. Ja, maar, nee. ja, ja, maar ik, ik heb de rotte plek. Nee, nee, nee, nee. De... Het mag voor mijn part ook op een andere plaats staan, maar ik, ik vind het Kloosterplein een aangewezen plaats, omdat dat echt het hart van Goorlen is. Ja. En als jij zegt, in Veldover, ik weet niet waar jij zei, dat er niks gebeurde, ja, nee. dan heeft dat te maken met de manier waarop je, waarop je de zaak inricht. En daar bedoel ik mee, uh, maak je het makkelijk voor mensen om daar wat te doen, ja. of moet daar een hele hobbel over, of moet er dik betalen en er moeten weer vergunningen aangevraagd worden. Ja, mogen we voor niks. En ik krijg een consumptie cadeau wat organiseren met de club. Ik ben er een paar keer geweest en ik praat uit ervaring. Nou, um, echt zo. Even naar het vervolg, ja. Ton. Op, ja. Ja, op zich vond het een heel aardig plan. Ik denk, nou ja, voor mij mag het dus ook. Maar ho hoe nu verder? Want je hebt het voorgelegd aan, aan die contactraad cultuur. Maar, uh, contactraad cultuur gaat, moet daar met de gemeente over gaan praten. Hè? Met het college en, en uiteindelijk ook met... Uh, met en is daar de, de contactraad cultuur de aangewezen instantie voor om met de gemeente... te denk want dan ja? is een verzamelpunt ja? alle ja, okay. verenigingen bij elkaar komen. Muziekverenigingen, uh -huh. koren. Ja. Uh, uh, dat is dus de plek waar... Uh, ja, waar inderdaad de vereniging, dus je zou ook als je dingen gaat organiseren, juist vanuit de contactraad, dat ook uh... ja, Precies, en, en ik heb dat daar voorgesteld er zaten veel verenigingen, veel stichtingen en ik heb niemand, maar dan ook niemand nee. horen zeggen van... nou, dat lijkt me niet zo goed nee, idee. In, zoals nee, en, en wat ik wel in Goorla hoor is dat niemand begrijpt... waarom dat die kiosk afgebroken is. Ja, ja, ja. Dat ja. begrijpt niemand. Destijds ja. op het op steeds op het Oranjeplein ja, ja, precies. Ja. Ja. Ja. De niemand niemand van van een... begrijpt waarom dat grote gebouw op de Rijfplein staat. Begrijpt ook niet, maar het staat er wel. <laughs> je ja. kunt, het is ja, toch gewoon gekomen. Ja. Ja. Je, je ja. kunt uh, een plein schitterend inrichten... als je puur naar de plein zelf kijkt. Maar als de wanden niet van een kwalitatief en uitdagend niveau zijn, dan heb je geen plein, dat zal nooit een plein worden. Ja. Allereerste, belangrijkste punt voor een plein is dat het wanden heeft. Als je een schitterend plein maakt met een kiosk en er zit niks omheen, heb je geen plein. Oh. En dat is essentieel. Ja. Nee, ik kijk maar met de in de pleine in, in Helvaran Beek, hè? Nou, ja. waar ook ter wereld. Het is, het is een heel simpel plein, maar de wanden zijn mooi. Ja. ja. ja. Maar goed, nou, laten we, dus, laten, uh, we zullen het gewoon moeten afwachten, uh, Ton. Ik, we, we, we zullen het volgen en we zullen hier toch regelmatig, denk ik, uh, kont doen van de ontwikkelingen van uh, wat er gaat gebeuren. En ja, voor mij mag er ook iets iets, iets worden. Waarmee, waarmee ja. ik het wel duidelijk heb, Ton. Ik vind het wel een prachtig initiatief dat je nek weer uitsteekt. Oh, nee, laat ik dat... ook maar even duidelijk even zeggen. Ik. ik zit er niet om de boel af te zeiken. <coughs> nee, nee, maar... Het is eigenlijk heel kritisch. Gewoon meekijk. Meer is niet. Mm -hmm. Jawel, maar jij, jij, jij concentreert je dan niet op het onderwerp... maar alles wat er omheen hangt. En dat vind ik ook belangrijk. Ja. Maar ik vind primair... Uh, wat vind je nou van zo'n open cultuurpodium? Het is overigens ja. wel een kiosk. Ik hoor het vanuit de vereniging, maar ook van mensen. Van waarom hebben we niet zo'n kiosk? Ja. En ja. toen de plein werd ingericht met allerlei plannen... en allerlei dure bureaus we ingeschakeld werden... hoorde ik ook helemaal regelen... waarom doen ze zo'n duur bureau? Zet toch gewoon een kiosk neer. Dan heeft het in ieder geval het plein... voor een stuk, een functie van een plein... Ja. Dat je inderdaad muziek kan maken. dat de koren, We hebben best wat koren en muziek. En ja. wij zijn Oostenrijk niet. Nee. Toch <laughs> om, dit, om, dit, om dit onderwerp af te sluiten. Wat, wat, wat, wat, wat denk je ervan? Zou het er ooit van komen? Of... Uh... Moeten nou, er ja, zitten een te vol beren op de weg. Nou, kijk, als ik, eh, als ik even terugkijk... het is niet voor niks dat ik toen... Eh, 15.000 euro heb kunnen ja. ja. vrijmaken of ik ja. in ieder geval de gemeenteraad... De gemeenteraad. Had op mijn voorstel. Ja. Ja. Dus er is kennelijk wel een, een positief ja. idee over. Ja. Anders dan, eh, ja, had ik wel, niet gedaan. Maar over. heeft dat geld inmiddels alweer een herbestemming gekregen? Een, een kleine herbestemming <laughs> heb ik begrepen... voor, uh, uh, voor uh, monumentenonderhoud, geloof ik. Ja, ja. Misschien is de rest verdampt. Dat weet ik niet. Ja, okay. <laughs> dat, dat gebeurt wel eens bij de gemeente. Oh. Okay. Nou, in ieder geval, we gaan het volgen. En uh, bedankt uh, dat je toch even hier uh, nog eens uh, hebt willen komen pleiten voor, het, uh, ja, voor een dergelijke jos. Ik ben er zonder bij voorstander van. We gaan even naar de muziek. En ik heb meegebracht een uh, dubbel CD die heet In Paradisoem nummer 2. Music Made in Heaven. En we draaien nu Scarborough Fair. Het is eigenlijk van Simon Garfunkel. Maar het wordt gezongen door Sarah Brightman. Oh. Dit was uh, Scarborough Fair, gezongen door Sarah Brightman en dat is inderdaad de ex van Andrew Lloyd Webber, de fameuze musicalman uh, Mario. Uh, we gaan nu naar het onderwerp van uh, Martin Harzema en, en uh, Ellie van Harberde over de Gorse afdeling van Amnesty International. Ik moet je zeggen, ik wist niet eens dat er een Goorische afdeling bestond. Hoe lang bestaat de Gorse afdeling van Amnesty International en uit hoeveel leden bestaat die dan? Dat is voor mij moeilijk om daar antwoord op te geven, want dat weet ik ook niet. Nee, nee. Ja, dat weet ik wel. <lacht> toen ik 30 jaar geleden in Goorle kwam wonen, 30 jaar geleden, toen werd er net een nieuwe Amnesty-groep opgericht. En dat was het een werkgroep. En die deden dan vooral acties, handtekeningen verzamelen en, uh, en inderdaad een beetje aan de weg timmeren. Daaruit is een schrijfgroep ontstaan. En dus het is ruim 30 jaar geleden. Mm -hmm. ja. Even voor de luisteraars. Amnesty International is dus een vereniging die de naleving van de mensenrechten beoogt. Zoals vastgelegd in de universele verklaring van de rechten van de mens en andere internationale mensenrechten documenten. En ze strijdt voor onder andere vrijlating van gewetensgevangenen, een eerlijk proces binnen een redelijke termijn, afschaffing van vermachtelingen, afschaffing van de doodstraf en ga zo maar door. Hè. Dan denk ik zo van, nou ja, dat hebben we hier in Nederland niet zo nodig, want we zijn toch een beschaafd land. Is het zo dat Amnesty International toch nog hoofdzakelijk uh, van belang is en opereert in de? Aziatische landen, Latijns-Amerikaanse landen, waar dus nog dictaturen heersen, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, dat is helaas een grote misvatting, ja. want in heel veel westerse landen uh, is ook het nodige mis. Ja, ja. Als je ziet uh, hoeveel bij de VN aangesloten landen zich aan de rechten van de mens houden, dan is dat schrikbarend uh, weinig. Ja. Is dat ja. zo? Ja? ja, dat is, dat is echt uh, schrikbarend weinig. Dat is ja. Zo. Dus en dan heb je het over vrijheid van meningsuiting, ja. uh, niet alleen. Uh -huh. uh, ook uh, politieke opsluiting, uh, noem maar op. Ja. Uh, ik hoef maar Guantanamo Qua B uh, te noemen, ja. als simpel voorbeeld. Dan ja. heb je het over een grote staat als de uh, US. Ja. Ja. Het, het, het lijkt bijna alsof daar toch een beetje een soort legitiem tintje aan gegeven wordt. Hè? Want zelfs ja. Obama zou het sluiten, ja. het is nog steeds open ja. en wordt vooral nog niet gesloten. Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe kan zoiets? En waarom is dan zeg maar zo'n club als Amnesty niet in staat om daar dan om die zaken eens los te trekken of zo? Waar, waarom lukt dat niet? Omdat Amerika natuurlijk wel heel erg machtig is. <laughs> <Ja>. en, <laughs> ja. Ja. Ja. Kijk, je moet je ook richten op die zaken die mis zijn, uh -huh. waar je goed resultaten in kunt boeken, want die spreken aan. Ja. En Om die resultaten te boeken uh, worden uh, door uh, aangesloten leden uh, donaties gegeven en wij uh, houden uh, jaarlijks een collecte om geld bijeen te krijgen om ook in die gevallen waar duidelijk sprake is van misvatting uh, en die worden drie keer gecheckt of dat ook wel zuiver is. Uh, foutieve situatie is, uh, worden advocaten ingeschakeld, uh, schrijfgroepen richten zich erop. En het is ontegenzeggelijk zo dat als uh, er heel veel geschreven wordt naar landen, uh, die landen dat toch wel heel erg vervelend vinden om ja. op de vingers gedikt te worden. Ja, Goor, ik zag jullie de opmerking maken, we hebben schrijvers, schrijversgroepen. Dus ja. dat zijn mensen die dus vaardig met de pen zijn en in staat zijn uh, naar bepaalde landen ...brieven te sturen en zaken aan, aan te kaarten en aan de kaart te stellen. Moet ik me dat zo voorstellen? Nou, we krijgen gewoon uh, brieven aangeleverd. En uh, Amnesty uh, Nederland die selecteert gewoon uh, een aantal gevallen. En dan uh, de mensen die schrijven dus elke maand een, een brief. Uh, het zijn er, in Goorlijks krijgen wij uh, drie brieven per maand om op uh, te sturen naar het land en naar de ambassade. Dat is best, dan... dat is best veel. Maar, maar zijn jullie niet bang dat... Uh, want die brieven krijgen natuurlijk dag in dag uit. Hè, dat ja. ze, als ze binnenkomen dat ze ze meteen in de papier vernietigen. De, dat, de kans zit er misschien wel in. Maar het helpt wel. Er, zijn ja, natuurlijk, er ben, komen mensen vrij. Het omdat er natuurlijk toch wereldwijd uh, geschreven wordt. En ja, dan uh, krijg je toch uh, aandacht. En dan... ja, ik hoop dat dat zo is. Dat is Amnesty weet dat het helpt. Omdat ja. uit de landen waar sprake is van onderdrukking. Van ja. welke vorm dan ook. Reacties terugkomen ja. van ja. mensen uit het land. Ja. Dat bijvoorbeeld uh, de strafoplegging verminderd is. Ja. Ja. Ja. Uh, dat zijn er brieven worden of, uh, of, of Dat, zijn de, de conclusies, of? dat ja. zijn de conclusies die in die landen zonder meer getrokken worden. En mensen die vrijgelaten worden, ja. die dan ook uh, daar heel dankbaar over terug corresponderen. Ja. Bovendien heb ik ook, uh, in die tijd ik ben ik ook jarenlang heel actief geweest binnen Amnesty, ook politieke gevangenen die dan, die dan hier asiel hebben gekregen, die hier naar Nederland komen, zeiden. Het is voor zo'n ongelooflijke morele steun dat er willekeurig mensen uit welke landen ook voor mij brieven gaan schrijven. Dat alleen al dat je niet vergeten wordt, dat werd dat was toen ook heel erg uh... Maar ik las ook op, op Wikipedia dat uh, met name zeg maar Amnesty wereldwijd, dan praat ik over ongeveer 160 landen, 2 achttiende miljoen leden heeft, waarvan alleen al in Nederland 280.000 ja. Dus 10% van het Mondiale zeg maar, ledenaantal. zit in, in, in Nederland. Hoe, hoe, hoe, hoe komt dat? Ik vind, ik vind het zo'n rare getal. Ja, ik vind het ergens natuurlijk geweldig. Want dat het dus kan, dat er zoveel mensen. alleen in Nederland lid zijn van Amnesty International. En daar dus zeg maar. Ik denk dat het komt omdat het. met uh, onze democratie, onze manier van, van waarschijnlijk. dat... Ja. Uh, so. Ik denk dat uh, al, al vanuit 1600 zoveel het vrijheidsdenken in Nederland natuurlijk ja. wat, uh, wat verder ontwikkeld was. Ja. Ja. En dat daar een basis heeft gelegd uh, hoeveel burgers daar, uh, daar nu tegenaan kijken. En uh, dat ze ook al vroeg hierbij betrokken zijn. En uh, Goorle heeft natuurlijk uh, ook een uh, laantje vernoemd naar de oprichter van de Amnesty. Hè? Ja. Peter Benenson. Peter Benenson, ja dat is ja. Faal, ja, ja. Dus in Engeland is een Engelse advocaat die heeft ja. het opgericht in Londen in 1961. En in 1968 is het hier in Nederland ontstaan. Hè? Ja. Um, maar jullie zijn dus nu heel erg actief voor de collecten. De jaarlijkse collecten. Het is, uh, die vindt uh, deze week plaats. Ja. En uh, hoeveel collectanten heb je? En hoe, hoe, hoe heb je dat aangepakt? En haal je veel op? Wij hebben een uh, collectantenlijst. Uh, wij gaan dan uh, ergens in oktober ballen, bellen we alle collectanten of ze het komende jaar weer meedoen. Ja. Er komen af en toe helaas te weinig, maar er komen soms nieuwe bij. Mm -hmm. Er zijn ook mensen die jaren uh, dit gedaan hebben en daar op een gegeven moment... Uh, ja, te oud worden of uh, er echt uh, genoeg van hebben. Ja, want niet iedereen vindt collecteren even leuk. Nee. Maar het moet gebeuren, want anders doet niemand het. Ja. En uh, in die zijn uh, met een zestigtal collectanten uh, hopen wij dan uh, een alleen, redelijk... Alleen hier in Goorlo. Zestig voorloop, 60 collectanten. Waarvan een eentje. Ja, eentje in Riel. In Riel. Ja. Ja. Eén, één persoon. Ja. En dan ga je straten aan het verdelen en zo op die manier gaan die mensen deze week, zeg maar, de komende week ja. kunnen mensen dus de collectanten week, aan de deur ja. verwachten. Ja, ja. ja. Zo. En uh, wat haal je dan zo gemiddeld op? Is dat, of mag je daar niet over praten? Ja, ja, wel, welke vorig bedragen? Jaar, haal vorig je? jaar is in Gholler Plus Riel uh, circa 3000 euro opgehaald. Ja, iets meer, ja. ja. Is dat nou veel? Is dat nou. Uh... Nee, dat is dat niet extreem. Dat is nee. wel gemiddelde Dat die is 3 euro gemiddeld per ja, huishouder. Ja. Bovendien zijn natuurlijk heel veel mensen donateurs. Als je lid bent van ja. Amnesty, ben je donateur. Ben je donateur. Ja. Dus ja. ik denk, ik kan me zo voorstellen al al al dat ze niet betaal. iedereen. Ja, die betaalt ja. maandelijks een bedrag. Als je ja. lid bent van Amnesty, ja. dan betaal je ja. Ja, op jaarbasis ja. ja. een bepaald, een bepaald ja. Ja. bedrag ja. Ja. aan. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. Mario. Als we drie uur per huis hebben, we ja, hebben cent. Het is 30 cent per huishouden ja, hè. Ja, ja, ja. Dat wil zeggen, een dubbeltje per bewoner, hè. Dus ja. het is zowel ja. weer zeer povertjes. Ja. Ja. Ja. Maar nogmaals, nogal wat ja. mensen die nou, lid, lid zijn worden, ja. die betalen maandelijks een donatie. Ja. En ik kan me voorstellen dat die mensen natuurlijk aan zo'n collecte niet meedoen. En ik denk dat die groep best groot is. Want hoeveel brieven versturen jullie zo in de maand aan mensen die schrijven? Ja, ik weet het niet precies. Maar uh, ik heb een gedeelte waar ik brieven rondbreng. Ik heb maar 19 adressen. Ja. En uh, die zitten dus bij ons in de buurt, in de Helle. En uh, dat zijn er niet zoveel. Maar Nel Wieriks is dan de coördinator van uh, hier, ja. van Goorlen. En die... Uh, Hoeveel die er precies heeft, dat weet ik niet. Van uh, hmm. hoeveel mensen dat schrijven. Nou, jullie hebben wel mijn warme sympathie in elk geval. En ook mijn sympathie voor collectanten die langs de deur komen. Hmm. Ja, ze zijn welkom. Ja, wij moeten ons realiseren in Nederland. Uh, wat vrijheid waard is. Ja. Als je ja. ziet in andere landen. Dat ja. mensen ja. zich terwille ja. van het verdienen van vrijheid. Ja. Zichzelf in brand steken. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. We vinden ja. het zo gewoon. Ja. Hè? Ja. Wij het daarom het zo mogen ze van hebben. onze kant wel wat hulp uh, verwachten. Ja. Ja. Ja. Ja. Zeg, ik, ik, wie, wie is, wie is, wie is uh, Eduard Nazarski? Uh, want ik, ik zag iets op internet. En, uh, waarin hij zeg maar, een, een, ja, een beroep doet. op uh, En de collectanten uh, heel veel succes. Toewenst uh, Hij zegt morgen barst onze collectie eindelijk los Bijna ja, 25.000 ja. mensen dus wereldwijd Gaan aan de slag ja. Goed en onomstreden onderzoek, spraakmakende acties Goede lobby en de voortdurende Actieve steun van een zeer groot aantal mensen Dat is de ijzersterke formule van Amnesty En komende maanden zullen wij op vele momenten Van ons laten horen het grappige vond ik, onder andere zullen we aandacht vestigen op de slechte mensenrechtssituatie in Rusland. Het staatsbezoek, dan komt die van Poetin begin april, is daar een belangrijke aanleiding voor. Gaan ze dat nou straks als de majesteit, majesteit uh, Poetin ontvangt, uh, wordt dat dan aangekaart of zo? De, de, de, ja. Ik heb geen, dat geen idee. Zal de majesteit uh, zal het aan niet prettig vinden. Ja. En ik denk ze ik denk dus misschien ja. van tevoren al geïnformeerd, jongens, van. Heb het daar maar niet over, want uh, het is nee, toch een bevriend de staatshoofd. Dan denk ik van nou, ja, wat moet je welke je winst haal je houden? erbij? Hè? Moet je dan maar je mond houden. Misschien is dat wel beter ja. dan in dit geval in Nederland. Met dat nieuwe staatshoofd. Maar ik vind het knap dat jullie toch zo heel actief daarmee bezig zijn. Maar kom je nog collectanten tekort? Wij, wij kunnen nee. altijd weer nieuwe collectanten gebruiken, ja. En uh, die zijn zeer welkom. Uh, ja. Dus bij deze. Uh, en bij wie moeten ze zich melden? Kunnen ze zich bij Ellie en mij opgeven? Uh, Hebben jullie een telefoonnummer of een e-mailadres? Uh, dan, uh, dan pers het even door de microfoon. Ellie van Harberen, ik woon in de Elsegaard 50 in uh, De Helm. En telefoonnummer is 534-3818. En het e-mailadres is uh, kleine p, horizontaal streepje, Harberden, apenstaart, hetnet.nl. Nou, dat is duidelijke taal. Maar Bernhard, als jij... Uh, je hoeft niet te bellen, je kunt je nu nog meteen op. Dat <lacht> <lacht> ja, geldt voor ons <lacht> allemaal, beste Tom. <lacht> ja, ik, ik, heb, ik, ja. heb, ik ben niet zo enthousiast geweest om me te zeggen, ik kom wel eens. Hier. <lacht> <lacht> ja. Hier, jongens, ja, wat is. Ja, uh, ik woon op de Volmolen 2, dat is in het plangebied De Hoge Wal. En mijn telefoonnummer is 5303700 en mijn e-mailadres is hartsemaat, dat spel je dus H-A-R-T-Z-E-M-A. -E at home.nl. En uh, ik zou zeggen: geef zoveel mogelijk, niet om je geweten te sussen, maar om mensen waar dan ook op deze aardbol te helpen. Nou, dat uh, is duidelijke taal. Ja. Ik kan het alleen maar ondersteunen. Dus mensen, ik geef u op. Bedankt jullie die hier waren. We gaan naar het andere onderwerp, want we hebben nog ongeveer een 12-13 minuten maar, dat is veel te kort voor jouw onderwerp volledig goed te behandelen. Maar ik beloof je bij deze, als wij dat niet vanavond niet helemaal uitkomen, dan kom je nog een keer terug. Want daarvoor is het onderwerp interessant genoeg. Ik sloeg dus, Mario, uh, de website uh, gaten. Ik denk, ik ga er eens even kijken. En uh, ik geef jou ook een mail. Beste vrienden en bekenden. Beste vrienden en bekenden. Hierbij de lancering van mijn nieuwe activiteit... Portaal Rust, Ruimte, Respect. En de boodschap hiervan is... Maak nu de keuze waar u straks gaat wonen. Met gelijke stemden die rust, ruimte, respect belangrijk vinden. Te huur... Luxe huurwoningen op parklocaties met de zorgmogelijkheid betaalbare woonkans. Licht eens even toe. Hoe ben je op het idee gekomen en wat gaat het precies inhouden? Hoe ben ik op het idee gekomen? Nou, uh, allereerst ik ben onroerend goedman uh, eigenlijk al heel mijn leven. Ik ben altijd met ongegoed goed bezig en uh, zelfs uh, ja, in goede tijden, slechte tijden. Uh, ik heb allerlei stromingen meegemaakt. En <coughs> wat ik nou eigenlijk dus aandient, ja, is eigenlijk ja, ik zou zeggen, de resultant van vele jaren lang. Dat we eigenlijk al ons hoofd dus in de grond hebben gestoken. En we zijn wel doorgegaan met bouwen. Al verder kom ik weer op mijn stokpaardje. Mm -hmm. uh, de woningbouwvereniging die gewoon echt de bij de tijden hebben geholpen. Echt waar, het is, het is, ik ben niet blij met mijn gelijk, wist je dat? Dat dat is uh, zo daarom, dat is De, je de, praktijk, echt niet de nog... praktijk maar heeft uitgewezen, ja Ik verdomme nog toch en het is niet zo gezellig. Ja. Ik ben er zelfs, van mijn eigen lijk, ook nog zelf slachtoffer. Want inderdaad, ik zit met lege winkel, winkelplanten. Ik zit met dalende huren. Inderdaad, daar zit ik mee. Ik zit met... Nou ja goed, het is echt... De rapen zijn gaar in Nederland. En voor vele mensen is hun eigen huis, is hun pensioen of... Hè, He, dat, dat is allemaal niet zo best. Daar kan ik nog veel verder over gaan. We gaan, let op, beneficiëren, weigeren van, uh, van erfenis. Dat gaat volledig aan de orde komen. Ik wil het graag in een ander stadium wel eens een keer toelichten. Dat speelt zich veel meer af als wat veel mensen. Zomaar denken. Nou, eh, ik hoor door die mensen die altijd eens wat verder denken. Dat zit wel in mij in. Ik kijk altijd weer veel, veel verder. Tegelijkertijd ben ik misschien... Ik ben geen, ik ben geen negatieve man. <coughs> ik ben positief altijd. Ik ben heel, een vrolijke man. Een creatieve ondernemer. Een creatieve man. En, of, nou, nou, zo in mijn creativiteit. Ik zie dus wat er gebeurt. Ik zie dus op een gegeven moment prachtige villa's gewoon staan te verpauperen. Nou, ik zie dus uh, dat aardverpauper, Dat nou, moeten dan in al die villas uh, van komen of aberrantwoningen, dat, dat, dat is ook de bedoeling, die kant moeten we niet uit. Uh, dan zien we dus verder, wat willen nou eigenlijk de mensen zelf, mensen die wonen in huizen, die willen eigenlijk een huis verkopen. En dan hopen dat ze dan niet te veel hypotheek hebben, enzovoort, enzovoort. Voor een redelijke prijs een huis best wel toch nog weer te verkopen in deze markt. En die willen graag gaan huren. Nou, waar willen die gaan huren? Die kunnen dan gaan wonen, ik noem maar iets, in een, ja er zijn een paar mogelijkheden. Ze kunnen gaan wonen in een, uh, in een woning van de woningstichting in de vrije sector. Nou, ik wil er niet van zeggen, maar dan kun je in de regel elkaar in de hand geven. Je weet niet wie je buurman wordt, hè? Nou, dan kunnen ze, dus, gaan naar het, ze kunnen dus naar de Duinsberg gaan, of naar Koningshoek gaan, of, uh, Molen, of we weten, Molenwijk. Maar ja, dan praten we heel anders voor bedragen. Nou, dan hebben we nog de vrije appartementen, bijvoorbeeld aan het Grote park, in de vogelkooitjes in Tilburg. Of uh, allerlei dingen, uh, de Stadswachter. Nou, daar zitten dus in de prijsklassen van ongeveer een duizend euro. Maar dan kun je nog steeds je eigen buren die kiezen. Want uh, het komt echt voor de mensen die in een huurappartement. Er zit toch een, dat moet je weten, er zit een behoorlijk altijd verloop. In, in, in bepaalde woonomgeving. Elk zeven jaar wordt het toch gewisseld. En ik krijg echt mensen, bijvoorbeeld die met, met veel geld. Of een, uh, ik geef die voorbeeld op mijn website. Iemand een, uh, die gaat wonen in die vogelkooikus, 1300 uur van maand. Dan denk ik, nou, een heerlijk schitterend appartement. Maar naast haar, er is een verloop. Er zijn allemaal mensen van Fuji. Een geklap met de deuren, dat dit en dat. En er wordt gerookt in de lift. En die mensen zijn helemaal niet gelukkig. Nou, nu zeg ik dus, als het nou eens. Ah, we hebben dus die villa's die we dus allemaal over hebben. Hè? Waar we die nou tegelijkertijd is het maar bepaald? staan die echt nou dan in met bosjes leven? Ja, ik kan, ik kan ze zo al in mijn eigen in mijn eigen vriendenclub. Kan ik er zo een stuk of drie vier doen. En als je naar de website kijkt, dan zie je zelfs ja. foto's van padden die je herkent. Ja, dat klopt. dus en, ik moet ik zal ik kreeg ook een mailtje. er stond op serieuze huurders gezocht voor fraaie villa-residenties in de mooiste laan van Goorland, ja. de Dr. Keizerlaan. Info. Mag nu de beslissing waar u straks zult wonen. Ja. Dus zover ben je al ja. dat je daar dus villa's op een goede locatie hebt, die dus verhuurd kunnen gaan worden. Maar, maar nou, hoe nou, hoe nou, gaat nou, dat nee, in zijn nee. werk? Nou, de dokter Keislaan, dat is zelfs een nieuwbouwlocatie, waar dus eigenlijk al aangepast aan die nieuwe, op die locatie, prachtig eigen oprijlaan, daar Dan komen ongeveer over zes tot zeven wooneenheden, appartementen. Mm -hmm. En die appartementen worden voorkomen, visueel, akoestisch gescheiden en dit en dat. Ja. En dan komen er komen ook allerlei maten vanaf, laten we zeggen van, van een van penta mini-penthuis van 75 of 60 meter, tot 110 meter. Maar dat is ook te koppelen met elkaar. Nou, dan worden ze dus in een hele mooie woonomgeving. Uh, de architect. Er is iets. Er zit iets. Die mensen die. ...moeten allemaal onderschrijven... ...portaal rust, ruimte, respect... ...rust, ruimte, respect... ...heb ik uitvoerig uitgewerkt... ...mensen die niet van de heren jouwen... ...mensen die met elkaar fatsoenlijk om willen gaan... ...die misschien met elkaar wel eens een keer willen koken... ...dat weet ik niet... ...met elkaar een brood te drinken... ...misschien van met elkaar op tekenles... ...misschien is er eentje bij die zingt... ...ik weet het niet, ik weet niet... ...maar dan... ...en daar staat het woord respect voor... Hoe ...ja de natuurlijk, deze... ja, respect naar elkaar... ...maar ook het kenmerk van dus de villa's van mijn woonconcept, is dat er altijd iets gemeenschappelijks komt. Dus individueel hebben de mensen dus een, laten we zeggen, een prachtig appartement. Maar in de tuin, de tuin is gemeenschappelijk. Die tuin daar staat in een soort zere, achtkantig. En dat is eigenlijk de plaats waar je elkaar treft. Mm -hmm. Of niet, moeten zelf weten wat je samen kookt. Of mm -hmm. niet, wat een operatie. Dus soort luxe, sfeervolle huiskamer waar men... Ja, uh, of on, niet, ik, on, on, ik on, weet, on, de weet niet, maar dat moet zelf. En dat is. wordt dus opgericht. Dus hoe, hoe gaat het nou weer werken? Ik zoek dus gegaan die inderdaad zeggen, hey, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat lijkt me een heel interessant concept. Die mensen kunnen zich inschrijven, dat kost geld. Dat kost 148 euro per jaar. Nou, daar dat, je... vond, dat vond ik niet goedkoop. Dat nee, zal... het is een jaarlijkse inschrijving. Nee, die houdt op er jongen. Er staat hierin dat je elk jaar... Ja, 100, totdat het gevonden moet is, even doorlust. Totdat de, de locatie gevonden is. En ik heb gezegd, hou eens rekening met een looptijd van maximaal drie jaar. Mm -hmm. Wat kost dan dus om je droom dus met elkaar te vullen? Dat is 348. 348. Weet wat een relatiebureau kost. Jezus, je, je eens hebt een huwelijksbureau. Dat zie je toch zwaar. Dat kost 450 per jaar. Dat weet ik. Maar je nee, maar... weet, al, weet alles. Nee, maar, nee, maar... Het is ja. er nu... maar maar ik eens wat vragen? Want in het gesprek toen wij nog hier uh, nog niet in de uitzending zaten, toen heb ik aan jou gevraagd: hoe zit dat dan? Hè? Uh, jij zegt: uh, er worden dus maar appartementen gebouwd in die villa's. Ja. Maar nu hoor ik van jou dat er een aantal appartementen bijgebouwd worden. Nee, nee, nee, je hebt me niet begrepen. Ik ga het even goed uitleggen. Dus we hebben bestaande villas, die dus op, na verbouwing, dus totaal voorkomen, akoestisch en visueel dus gescheiden worden. En ik heb in dit geval, zeiden ook, bijvoorbeeld, ik heb hier een, een, een bouwpercel op, nog gebouwd kan worden, waardoor de architect eigenlijk een helemaal gericht aan het is, wat ik dus eigenlijk bedoel. En, en waar komen die mensen vandaan? Die dat daar... weet ik, kun jij nee, wel zijn. Nee, maar ik bedoel, dus die hebben nu een villa? Nee. Die verlaten ze? Nee. Die gaan daar wonen? Nee. Nee, nee, nee. Oh, die villa staat leeg. Die staat gewoon leeg, of er nee, nee, woont ook niemand in dus nee, weet ik. Niet. Maar dus dan komen er andere mensen die willen daar gaan wonen. Er ja? zullen mensen zijn die ook een aardige woning hebben. Hè? Die, die, die verkopen ze. Die verkopen die ver ze. Ja, die hopen hoop, ze te verkopen. verkopen. Dat zeg ik toch. Ja. Dat heb ik al verteld, toch? Nee? Ja, maar laatst. Ja? Uh, jij zegt die villa staat allemaal leeg, dus er komen alleen maar meer villa's. Nee, op, nee, nee. Zeggen. Nou, de, van die hele vette villa's, want ik heb het nou over die vette villa's, dus eigenlijk de, de miljoen plus villa's, daar heb ik het over. 400.000 is 900.000. Uh, ja, ja, ja, dat is ook ook, ze hadden een website. Dus ik heb het over, dat is maar het topje van de piramide waar ik over praat. Uh, stel volgens die daar vandaan komen, die zullen misschien overwegen, uh, dan staat ik op mijn website, heeft u zo'n veel? meld die ook aan, Laten we eens kijken of we daar ook een plooi voor kunnen vinden, dat klopt. Dus, maar Mario, uh, heb, heb jij nou een soort, een soort luxe woonbureau, of ben jij nou een luxe makelaar geworden, of hoe moet ik jou nou zien? Hoe moet ik deze activiteit nou, waar, waar, waar moet ik hem ergens, ergens uh, ik ben, onderbrengen? Be, ik ben portaal, portaal is bemiddelaar, ik ben bemiddelaar, dus, dus tussen huurders, ja. tussen villa-eigenaren, tussen investeerders, en tussen zorgaanbieders. Ja. Een soort tussenpersoon. Ik word niks als een tussenpersoon. En dan word ik voor betaald. Hoe word ik betaald? He? Ik heb hier... Nou, als, als jij erin slaagt, dan word je redelijk betaald. Want ik zag ergens bedrag langskomen van 1800 zoveel euro bij een geslaagde zeg maar uh, plaatsing in een, in, in een gedeelte van de villa. Interessant. Nou, ja. ik, ik stel er dus, dus ook heel open. Ik vraag het aan de mensen. Je hoeft je ook niet in te schrijven. Nee, als je nee. zegt, schrijven die in, dan schrijven wij die in. Nee, maar kom. alleen er wordt selectie gemaakt onder de ingeschrevenen. En ja. die ingeschrevenen, die zullen dat. Dus de, de spelregels gaan aanhangen. En tegelijkertijd, als we dus die gegaden gevonden hebben, dan wordt er opgericht een vereniging van huurders. En die vereniging van huurders die gaan dus met elkaar ook balotteren wie met elkaar komt te wonen. Uh -huh. Dat gaat er gebeuren. Je blijft dus echt dus basis over je eigen, eigen woning. Of, of, maar, of je eigen maar, maar, begeving, ja? Okay. Maar, maar is ja. Maar nou, nou, weet je ook of daar dus een markt voor is? Want je bent niet van ik zakenman. Dus je, als je, er, je jezelf in het nieuws stort. Dan heb je van tevoren goed nagedacht over zaken. Is hier een markt voor? Weet ja. je al dat je dus straks mensen uh, een plezier kunt doen door ze een. Aardige huurvilla, althans een deel ervan uh, aan te smeren. Of hoe, hoe nee, moet ik nee, het nee, zeggen? Ik, ik smeer niks. Hè. We, dat is even, ik, ik, ik doe niks. Ik investeer ook niks. Nee, ik ben alleen maar tussenpartijen. Tussen nou, ik wil ook even, als jij een huis huurt. Moet je kijken. Ik ben er dus jarenlang ben ik hier mee bezig. Ik ga de begeleiden. Kom er komt een heleboel bier op de weg. Ik, moet, ik heb specialisten ingehuurd. Kom er, qua bestemming wat er, er komt wat kijken. Dat wil je niet weten. Die 148 euro is in feite een schijntje. Vergeleken op dus, want wat gaat er? Als jij normaal een huis aanhuurt via, via Stoit Woongroep of via, weet ik veel, patrimonium of al die mensen of via direct woorden, betaal je een maand huur. Dat is een hele normale zaak. Ja. Ik vraag aan de mensen die dus, waar ik dan twee jaar of drie jaar mee bezig ben geweest, vraag ik dus een eenmalige fee van 1500 euro XBTW. Dat klopt. Uh -huh. Nou, dat is het. de normale. En ik hoop dat is, is tot op heden geen vetpot. Maar ik hoop dat er inderdaad genoeg gegarandeerders komen waar ik inderdaad toch nog leuk bezig kan zijn. En toch een paar centen. Hoe lang, uh, kan... lang staat dit nou dus in Net. Op, op internet? Uh, Net. Net de launching is ongeveer een Tush. week of twee, drie geleden. Ja, ja. En, ja. Maar heb je al. Dat, Aanmeldingen binnen. Ik, ik zie dit. Ik, ik heb dus op Google. Daar kun je allemaal Google Analytics. Ik kan alles volgen wat er aan de hand is. Ja. En uh, daar zie ik dus. Uh, zit een hele mooie stijglijn in de bezoekers in. En een heel belangrijk punt. De terugkomers. Ik zit op het ogenblik al op 22% die terugkomen. Die weer opnieuw aan het kijken zijn. Daarnaast heb ik dus inschrijvers op de nieuwsbrief. Nou. Dan moet je altijd nuchter worden. zijn. Dat is de concurrent. Dat is die nieuwsgierige makelaar. Dat is iemand die hoopt dat ik op mijn weg ga. De, de, de, de nieuwsbrief. wil mensen zijn was echt eigenlijk die, die het gaan voelen. Als dit het geknip, dat, dat gaan ze voelen. Ja. En er zijn inderdaad een aantal mensen die mij dat vertrouwen al wel gegeven hebben. Maar het is niet zo. Dus bij mij aan de deur komen we bellen. Maar kunnen we nog bijkomen. Dat, nee, nee. nee, nee. We hebben nog mensen. Maar nodig. je zegt dus ook zeg maar, in, een van die, in een van de geschriften. Dat je dus een reële oplossing weet om de woning maar gedeeltelijk los te trekken. Ja, gedeeltelijk. Dan ben je echt van overtuigd. N niet, niet meer dan dat. Een heel klein stukje. Ja. Een heel ja. klein stukje. En de, al is maar de beweging. De inderdaad waar dus, dus eigenlijk dus, we, uh, Ik heb een andere visie over. We, we leven in een lineaire economie. En maar vooruit waarbij produceren en geloven in eeuwige ja. groei. Ja ja. We, we lopen zelfs ook in het in in tekort geloven. Dat is 3% tekort. Dan zitten we goed. En we denken dat dit vanzelf goed komt. Nou, dan komt niks niet vanzelf goed. Maar goed, dan verder. Ik, daar geloof ik niet in. Ik geloof in een cirkeleconomie. Hergebruiken wat we dus hebben. En voorzichtig omgaan. En niet allemaal bijproduceren. Nou, Nederland heeft er al heel veel slechter dan 3% voorgestaan. Oh. We hebben het over vandaag. Ja, nee, maar ik bedoel, toen was er ook die... die nee, nee, nee, maar, maar, maar één, ding, één ding hadden wij vroeger. In 1981, gaan we even terug. Ik heb allerlei stromingen meegemaakt. Uh, in 1981 waren we ook behoorlijk ziek. Maar er was iets anders dan. Wij waren jong. We hadden zwart haar, de zwarte snor, we gaven de lotgas en alle dingen meer. En, en dat was nog bevolgens toename. Maar de kwaliteit van de toename is te laag. We zitten in een andere, andere situatie. Mensen, in. ik moet gaan afsluiten. Maar ik beloof je bij deze, Mario, jij komt een keer terug. Want dit is onderwerp het is veel te interessant om het hierbij te laten. We moeten er nog eens uitgebreid op doorgaan. We wachten een aantal weken en dan nog eens nog een keertje uit om te kijken hoe de stand van zaken is. Ja, maar ik wil, toch, ik graag, maar ik wil toch graag even mijn webadres noemen. Mag dat? Ga je gang. Snel. www Rust, ruimte, respect.nl Dank u. Dat is duidelijke taal. Dit was Golse Kringen. We bedanken onze gasten Ton Briels, Marten Hart Hartsema, Ellie van der Harberden en Mari de Kort voor hun deelname aan het gesprek. En voor de technische ondersteuning uiteraard weer onze Stefan. Golse Kringen wordt herhaald via radio op dinsdag en zaterdag en op donderdag, maar ook via internet www.lokaleomhoopgorelen.nl schuin streep